Politieagenten moeten beter worden getraind in het omgaan met geweld. Dat zegt Nationale Ombudsman Brenninkmeijer. Agenten hebben volgens Brenninkmeijer niet genoeg zelfvertrouwen bij geweldsincidenten. Hij adviseert dat bij agenten te trainen. Ook moet gebruik van geweld beter worden nabesproken, schrijft Brenninkmeijer in zijn rapport Verantwoord Politiegeweld. Uit het rapport blijkt dat er jaarlijks 775 klachten of aangiften zijn over politiegeweld. De Egyptische president Morsi kampt opnieuw met tegenslag. Het Hoge Rechtshof oordeelt dat de raadgevende raad, de Egyptische Eerste Kamer, niet wettig is gekozen. De senatoren blijven op hun post tot er een nieuw parlement is gekozen. Vorig jaar werd namelijk de Tweede Kamer van het parlement al door het Hoge Rechtshof ontbonden om precies dezelfde reden. De Egyptische Eerste Kamer is doorgaans een tandenloos orgaan waar vooral wordt gepraat. Maar na het wegsturen van de Tweede Kamer kregen de senatoren opeens allerlei bevoegdheden. In Leeuwarden is een man gewond geraakt bij een schietincident. Hij is zelf naar het ziekenhuis gegaan. De man werd in het centrum van Leeuwarden meerdere malen beschoten vanuit een auto. Het is nog niet duidelijk of de gewonde man ook heeft geschoten. De man kwam vervolgens de politie redelijk goed vanaf. Wat de aanleiding was, is nog niet bekend. Het weer, veel zon en droog. Middagtemperatuur 14 tot 17 graden. De komende dagen iets minder zon, wat meer wolken. Maar het wordt wel warmer. Na woensdag zelfs iets boven de 20 graden. En het blijft sowieso droog. Dit was het NOS journaal ANWB-verkeersinformatie met één file op de A10-ring Amsterdam-Oost... richting Noord voor de Zeeburgertunnel staat twee kilometer. Tweede uur op de zondagmiddag beginnen wij in Parijs op Roland Garros. Serena Williams. Nog één puntje nodig, Mark Brasser? Nog één puntje nodig, Twan. Het is 5 43 0 in het voordeel van de Amerikaanse. De torenhoge favorieten. Ja, de break was er zojuist bij een stand van 4-3. Op Love ging ze door de service van haar tegenstandster, van Roberta Vinci. Ja, en zulke kansen hoef je Serena Williams niet te geven. En dan zit ik even naar de cijfers te kijken. En dan heeft ze een servicepercentage van dik boven de 70 procent. Ze haalt als die eerste service goed is. In bijna 80% van de gevallen haalt ze dan ook daadwerkelijk het punt binnen. En ze zit bijna op de 30 winners. En natuurlijk staan daar ook wel een paar fouten tegenover. Maar de omstandigheden zijn moeilijk. En Roberta Vinci mist nu een voorrent. Op het eerste matchpoint is het dus meteen raak voor Serena Williams. Die goed heeft gespeeld. Roberta Vinci eigenlijk niet de kans heeft gegeven haar spelletje te spelen. Ze heeft aanvallend gespeeld. Ze heeft de kansen die ze kreeg heeft ze gepakt. Ze heeft heel veel winners geslagen. Goed geserveerd. En dus een terechte overwinning voor. Serena Williams, die de tweede week van Roland Garros zometeen ingaat. Echt de tweede week. Uh, de, morgen, maandag. En dan in de wetenschap dat zij uh, van alle favorieten die hier zijn... tot nu toe de beste indruk heeft gemaakt. Serena Williams is dus door naar de volgende ronde... en weet haar tegenstandsrol, dat is namelijk Svetlana Kuznetsova. De Nederlandse handbalvrouw tegen Rusland met als centrale vraag... hoe groot is de marge, Frank Wielaert? Ja, die wordt uh, kleiner, althans. Die is heel snel kleiner geworden in de tweede helft. We zijn 13 minuten onderweg. Het is 2017. En die eerste drie doelpunten van de tweede helft werden gemaakt door de Russinnen. En het verschil van 6 naar 3 geschoten. En het, die marge heeft Nederland niet kunnen herstellen. Af en toe gaat het naar 4 zoals nu. Via Martine Smeets. Een van de speelsters in de selectie van Dalsen. Een van de speelsters dus die nog in Nederland uitkomen. En zij zorgt ervoor dat de marge weer gaat naar vier. Zo'n beetje halverwege de tweede helft, 21-17. En vanaf half vier zijn we ook bij het hokje. De derde en beslissende wedstrijd bij de Nederlandse mannen, tussen Oranje, Zwart en Rotterdam. So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 Let it De Britse muziek van de koeks en she moves in her own way. We gaan weer naar Rotterdam, het topsportcentrum, de handbalvrouwen en de marge. Frank Wilaert. Ja, de marge is uh, drie en dat is hij eigenlijk al de hele tweede helft. Ai, een lopje die binnenvalt over Van der Wal heen. En dat brengt de marge naar twee. Smeets is uitgevallen vanuit de linkerhoek bij Nederland. Ze ging door de enkel heen terwijl ze stond te verdedigen. En voor haar is in de plaats gekomen Michelle Goos. Die kreeg onmiddellijk een doelpunt uit die hoek om de oren. En kreeg daarna ook een open kans om zelf een doelpunt te maken. En schoot de bal hard en wild over de goal van de Russinnen heen. En nu is die marge dus nog maar twee doelpunten. Halverwege de tweede helft met Nederland in de aanval. En de Russinnen verdedigen veel harder, veel steviger. En uh, hebben de verdediging ook beter gesloten dan in de eerste helft. Ze steken veel meer energie in die tweede helft om die marge te verklaren. Maar je kan niet alleen maar met energie er komen. Zo af en toe komt er een schot uh, van door het midden. Via Nieke Groot bijvoorbeeld. Die uh, de marge weer terugbrengt naar drie in het voordeel van het Nederlandse vrouwenhandbalteam. En dus kunnen de Russinnen nu weer proberen om dat gaatje weer nog iets kleiner te krijgen. En het gaatje van twee, dat zal ze zeer zeker lekker uitkomen. Met die return en Rusland nog uh, voor de boeg. Eén van de hardste speelsters die we vandaag uh, op de vloer zien. Schmi Kmirova. Die heeft al een aantal keren met een tijdstaf aan de kant gezeten. Zij mist in de aanval het lopje in de richting van Groot Mislukt. En dus kan ook Rusland weer heel snel naar de overkant om een volgend schot te proberen in de richting van Van der Wal. En die wordt inderdaad vanuit de hoek gepasseerd uh, via uh, Punko. En zo komt inderdaad die marge weer onder druk te staan. Die Nederland een hele tijd in die tweede helft op drie heeft weten te houden. Dat is al een hele kleine marge. Met die return in het achterhoofd. En dat is nu dus nog maar 2. 22 tegen 20. En het uh, Nederlands team kan het tempo ook niet meer zo hoog houden. Als dat het in het begin van de wedstrijd uh, heeft gehad. De Rus Russische keepster heeft wat meer... Uh... Grip op de schoten van de Nederlandse vrouwen gehad. Kortom, Oranje heeft het moeilijk. Maar moet deze wedstrijd wel proberen te winnen. Het zou voor het eerst ooit zijn dat Nederland wint van Rusland. Het kan nog steeds. Het is 22-20. Voor alle Nederlandse boten was het vandaag raak op de slotdag van het EK-roeien in Sevilla. Bijvoorbeeld ook voor de mannen 4 zonder. Zij wonnen zelfs een gouden medaille. Het was de eerste hoofdprijs voor het Nederlandse roeien in lange tijd. Rachna Niermaar sprak met een van de ervaren krachten van de mannen 4 zonder, Kai Hendricks. Het was een mooi gezicht. Een Nederlandse boot die zo in zo'n slotfase eroverheen knalt. In dit geval bij Roemenië. Dat gebeurt niet elke dag. Nee, nee. Dat is eigenlijk wel bijzonder. Althans voor mij in ieder geval voor het eerst dat ik winnend over de streep kom. Een heel lekker gevoel. Je loopt al een tijdje mee volgens mij. Uh, ja, ondertussen al sinds uh, eind uh, ja, het is 2009 bij de AIQ. Dus ja, voor het eerst een winnende wedstrijd. Ja. Hoe voelt dat dan? Ja, dat is superlekker. Maar goed, dat, is, ja, nu, dat begint nu pas te komen. In het begin, of, althans het begin van de race was het heel erg spannend. Dan ging het even een beetje mis. Ik hoorde een snoek. Ja, hadden één mishaal. En, uh, maar daarna hebben we gewoon, uh, ja, gewoon het weer opgepakt en uh, eigenlijk business as usual en uh, daarmee een voor een de tegenstanders, uh, weer opgegeten. Dan gaan ze het volkslied voor je draaien. Ja, dat is misschien nog wel het mooiste. Weet je, die blik, die gaat de kast erin. Maar ik denk dat het gevoel dat je voor het eerst uh, het Wilhelmus uh, voor je gedraaid wordt, dat uh, is super gaaf. Dat, uh. Gaan niet in tranen daar staan, toch? Uh, nee, waar geen anders. Uh, ja. Het valt er toch niet echt op. Er zijn genoeg zweetruppels hier. Dit is een Europees kampioenschap. Op wereldniveau zitten er nog wel wat ploegen extra in dit veld. Mannen vier zonder. Waar willen jullie naartoe? Laten we beginnen met het WK deze zomer in Korea. Um... Ja, het is sowieso nog heel erg vroeg om wat te zeggen. Ook hier in Europa zijn er gewoon, is er bijvoorbeeld nog de Britse vier zonder. Uh, natuurlijk regerend uh, Olympisch uh, kampioen. Ja, die hebben dit toernooi even laten lopen. Ja, klopt. Uh, en die komen altijd met een hele sterke vier. En verder zijn er, zoals je zegt, inderdaad genoeg hele sterke vieren. Dus uh, ja, ik denk dat de kracht van onze ploeg is dat we gewoon nuchter blijven en vertrouwen op ons eigen kunnen. En dan, dan zien we het wel. Dus ik hoop dat we uh, ja, vanuit, uh, vanuit een uh, weer in de A-finale gewoon weer uh, kunnen kijken wat er mogelijk is. Ja, je hebt nu op de achtergrond een dames dubbel 4 die zilver wint. Wat bronzen medailles vanochtend al. Tot nu toe gaat het hard met de medailles. Maar het blijft een EK. Hoe, hoe schat jij dit allemaal in? Um, ja, vind ik lastig te zeggen. Uh, ik, ik ben blij dat Nederland het goed doet. En dat is gewoon een hele boost voor het hele, hele Egon Nationaal Team. Uh, en ik denk dat dat gewoon een positieve sfeer creëert voor de volgende toernooi. Dus los van het feit of nou ieder, alle tegens, sterke tegenstanders hier zijn. Er zit een goed gevoel. En kun je met een positieve sfeer uh, weer kijken naar de volgende toernooi. Ze zeggen wel dat als je een keer gewonnen hebt, dat dat toch een bepaalde muur doorbreekt. Hè? Dat je door een soort barrière bent. Zou dat kunnen? Nou, dat weet ik niet. Zo voelt het voor mij niet. Het is wel dat het, het smaakt naar meer. Ik weet niet of je dat bedoelt. een nou, bevestiging meer. dat je de eerste plaats kunt bereiken misschien? Nou ja, goed. Het geeft wel vertrouwen voor, voor de toekomst. En dat is, uh, dat is, zoals ik zeg, heel erg belangrijk: dat je vanuit dat positiviteit uh, ja, weer verder kunt kijken. Dus ja, zeker. Ik vind dat, uh... Tot slot, volgend jaar is er een WK in eigen land. Ja, het zou fantastisch zijn als je met deze ploeg stappen kan blijven maken. Er zit ervaring in. Jij voert al de finale van de Olympische Spelen. Eén nieuwe man, nieuwe slagman, Robert Luken. Het zou fantastisch zijn als je daar natuurlijk wat kunt laten zien. Is dat een beetje de droom voor ons nog? Uh, ja, ja, zeker. Dat is natuurlijk het mooiste om uh, te kunnen winnen. Of in ieder geval op het podium te eigen in eigen land. Dus uh, we zien wel. Via Carol Emerald en Liquid Lunch. De marge was zo klein en oei, oei, oei. Nederland-Rusland, Frank Wielaard. Ja, de marge is voetse. Er is helemaal niets meer van over. Met nog een kleine acht minuten te spelen in de tweede helft. Staat Nederland achter nu tegen Rusland. In deze play-off voor de WK-kwalificatie 22-24 is het in het voordeel van de Russinnen. En die hebben nu een keeper op doel staan, Kabisova Sova. Die werkelijk alles tegenhoudt. En Nederland heeft alle mogelijke moeite. überhaupt om een gaatje in de defensie van de Russinnen te vinden. En als hij er dan is, dan staat die kiepster er nog. En dat betekent dus dat die Russinnen het doel. de verdediging dicht genoeg houden, de schoten moeilijk genoeg maken. En Gabi Sova een kans geven. Nu is die kans er even niet. Eén keertje komt Nederland er dan eindelijk weer doorheen. En dan is de marge 1 nog wel in het voordeel van Rusland. Maar uh, die Russinnen hebben in die hoek waar Smeets nog altijd geblesseerd ontbreekt. En daar waar uh, nu Michelle Goos uh, staat. Daar hebben ze een uh, gaatje gevonden waar de nodige scorers vandaan komen. Via Czernoy Van Enko. Die heeft vier doelpunten op rij gemaakt. En zo de marge in een, bijna in haar eentje weggepoetst. In het voordeel van Nederland gebracht. Naar het voordeel van Rusland. De marge is inmiddels alweer 2 naar Russisch doelpunt. En Nederland moet dus proberen nu überhaupt te gaan winnen van Rusland. En niet eens. We moeten het niet meer hebben over marges. Nederland moet eerst maar eens gaan kijken of ze deze wedstrijd... überhaupt nog binnen kunnen slepen om volgende week... dan uiteindelijk maar te gaan proberen kwalificatie af te dwingen. Lukt het vandaag niet, dan kunnen we het volgende week... waarschijnlijk ook wel gaan vergeten. Nederland heeft het zwaar en staat achter 25-23. Serena Williams plaatste zich zonder problemen... voor de volgende ronde in Parijs. En dus richt Mark Brasser zich op een strijd tussen twee Spanjaarden daar in Parijs. Ja, waarvan er eentje wordt aangemoedigd. Luidkeels wordt aangemoedigd door het Franse publiek. En dat is Tommy Robredo. Het Tommy Tommy gaat hier over Suzanne Lenglen. En dat is toch wel raar om te zien. Want normaal moedigen die Fransen alleen een, ja, een landgenoot aan. Maar hij heeft het even nodig, Tommy Robredo. Hij staat twee sets tegen nul. Staat hij achter. En het is inmiddels 4-4 in de derde set. Tommy Robredo, de kat met zeven levens. Hij kwam al een keer, twee keer terug van een 2-0 achterstand in sets dit toernooi. En zal dat nu ook moeten doen, wil hij doorgaan. Naar de volgende ronde Hij stond een break achter in deze derde set Heeft die break goed gemaakt Het is een geweldige wedstrijd Heel veel lange rallies We hebben net een rally gezien van 27 slagen bij de spelers Af en toe ver achter de baseline Vol uithalend met zowel de voorhand als de backhand En vooral die backhand van Nico Almagro Die is het fantastisch om te zien Een van de beste enkelhandige backhands uit het circuit Hij heeft wel zijn breakvoorsprong Dus verspeelt Almagro op zich nog niks aan de hand Hij staat 2-0 voor in sets Het is 4-4 in de derde Gisteren werd BZC uit Borculo voor uh, ja, de zoveelste keer alweer... Nederlands kampioen Waterpolo. In een best-of-five werd het duel beslist tegen het Utrechtse UZCS. Voor UZCS was de finale bereiken eigenlijk al een hele prestatie. En daarom stelde Bob van der Tak de volgende vraag aan Robin van Galen... de verliezend coach. Ja, Robin, jullie waren natuurlijk uh, underdog... maar ik kan me voorstellen dat dit toch hard aankomt. Nou ja, kijk, weet je, dit was de vierde wedstrijd van de reeks van vijf...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 Robin van Galen, de waterpolo-coach. We maken ons op voor de derde en beslissende wedstrijd... bij de mannenhockeyers Die begint over een kleine, uh, kleine tien minuten in Eindhoven. Oranje-Zwart tegen Rotterdam. En we dachten met z'n allen, Oranje-Zwart zal het zwaar gaan krijgen. Is gehavend tegen Rotterdam, maar Geert de Groot. Ja. De verrassing is uit de hoed gekomen hoor. Deze wedstrijd. Robert van der Horst. Vorige week nog uh, de schouder uit de kom. Met veel pijn het veld af. Uh, iedereen zei nou dat kost drie, vier weken. Dat Van der Horst niet kan spelen. En wat gebeurt er? We hebben heel lang moeten soebatten om de opstellingen te krijgen. Vijf minuten geleden kregen we het blaadje. Daar stond nog achter de naam van Robert van der Horst. blessure. Maar nu blessure doorgestreept. Een vinkje erachter. Van der Horst is de aanvoerder. Hij heeft zojuist getost. Hij is er gewoon bij vandaag. En dat dat is nog een verrassing. En de goede luisteraars hadden dat vorige week kunnen horen in het interview wat ik hield met... Uh... Michel van der Heuvel, de coach van Oranje Zwart, toen ik zei van nou dat zal moeilijk worden volgende week zonder Van der Horst, Hij zei nou misschien, misschien hebben wij Mink van der Weerder er wel bij. De strafcorner specialist van Nederland die zo lang, maandenlang geblesseerd is geweest. En ook hij is erbij vandaag in een uitgepakt, volgepakt stadionnetje van Oranje Zwart. Weer zo'n zeker 4 à 5 mensen aanwezig voor die finale tussen Oranje Zwart en Rotterdam. De derde wedstrijd. De eerste wedstrijd werd door Rotterdam gewonnen. De tweede wedstrijd in de verlenging. En vorige week zondag, we waren er allemaal bij, door Oranje-Zwart en dan is er een derde duel nodig. En dat wordt vandaag gespeeld. Vandaag wordt het beslist. Wie wordt de kampioen van Nederland? Wordt het Oranje-Zwart met Van der Weerden, met Robert van der Horst en met coach Michel van der Heuvel? Of wordt het Rotterdam met de nationale topscorer Jeroen Hertzberger en coach Reinoud Wolf? Ze zijn allebei al een keer kampioen geweest van Nederland, die coaches. Dat is wel aardig. Bij een andere club. Allebei bij Bloemendaal. Dat is al lang geleden. Dat is al heel lang geleden. Van der Heuvel was dat drie keer. In 2005, 2006 en 2007. En Reinoud Wolf was dat met Bloemendaal in 2002. Zij staan nu tegenover elkaar met Oranje Zwart en Rotterdam. En over een minuut of uh, zeven zal het allemaal gaan beginnen. En ik zei het al, het is een fantastische hockeysfeer hier in Oranje Zwart. Op Oranje Zwart de toeschouwers in de bomen, in de hekken, in de reclameborden. Er is voor niemand meer een plekje te vinden. Bom en bomvol hier in Oranje Zwart. En de speaker roept nu de opstelling van Oranje Zwart door. En als je goed luistert, zitten ze erbij hoor. Jazeker, Mink van der Weerde. En Robert van der Horst. Dat is mooi meegenomen voor Michel van der Heuvel. Keren wij nog even snel terug naar het handballen. De slotfase bij Nederland-Rusland. Frank Wielaert. Eén doelpunt verschil. Ik heb al gezegd. Laat het Oranje eerst maar zien dat ze de wedstrijd kunnen winnen. Het is 25-26 in het voordeel van Rusland. En er staat nog een, een dikke minuut op de klok. Dus moet het Nederland nog gelijk zien te maken. Eerst maar is de Russinnen tegenhouden. Bal tegen de lat. De Russinnen vangen de aanval op. En vallen dan alsnog die, uh, valt die bal alsnog Achter de kiemster van Nederland. En is de marge weer 2, 27-25? Nederland zal deze wedstrijd waarschijnlijk toch gaan verliezen. En dat is eigenlijk een hele grote gemiste kans. Na nou, die flitsende start in de eerste helft van Nederland hebben ze uiteindelijk onvoldoende zuurstof om het vol te houden. Om die flitsende start ook in de tweede helft nog kracht bij te zetten. Nu een aanval vanaf de cirkel, dat levert de Russinnen een tijdstraf op. En dus staan ze eventjes met één man minder op het veld. Dat zou de kans voor Nederland wat moeten gaan vergroten. Niet in het minst omdat er een strafwoord op komt... waar natuurlijk uh, Lois Abbing zich uh, mee zal gaan belasten. Tegenover haar de uitblinken van de tweede half uh, bij de Russinne Gabi Sova, de kiepster. Zij uh, heeft al uh, twee strafballen van Abbing om de oren gehad. En ook de derde die zij tegenkrijgt gaat erin. Abbing is met afstand de topscorer bij het Nederlands team. Daar is niks geks aan, maar er staat nog 16 tellen op de klok. Dus echt heel veel. Maakt het allemaal niet uit. 26, 27. De Russinnen zullen deze wedstrijd gaan winnen. Oh, we gaan nog even een time-out in. Die door de Nederlandse ploeg is aangevraagd. Om nog één keer proberen wat af te dwingen. Ik zei het al, Rusland werd nog nooit verslagen door Oranje. En dan heb je vandaag zo'n buitenkans in eigen land. In Rotterdam met veel publiek. Een flitsende start. Maar uiteindelijk is het dan waarschijnlijk toch niet genoeg. Ook niet tegen een minder ervaren, net opgebouwde of in de opbouw zijnde Russische damesploeg. Zij gaan een uitstekende uitgangspositie creëren. Hoe dan ook, of ze nou net winnen of gelijk spelen of een klein beetje verliezen voor de Russinnen. Is dat een uitstekende uitgangspositie om het volgende week zondag in de namiddag in Rostov uh, af te maken tegen dit Nederlands team. En zo toch nog via... Uh, de playoffs, het WK te gaan halen en Nederland zal het dan toch niet gaan lukken. Nederland ook in opbouw om de Olympische Spelen van Rio in ieder geval niet te gaan missen. Het is tijd de Russinnen winnen deze wedstrijd. Ondanks de time-out, Nederland heeft daar weinig mee kunnen uitrichten. En dus gaan de Russinnen met één doelpuntverschil winnen. 27-26, het wordt ongelooflijk moeilijk, zeg maar gerust onmogelijk voor Nederland... Om het WK te gaan halen. Want in Rostov zijn de Russinnen nog eens een keer zo sterk. Gesterkt natuurlijk door het thuisfront. En ze hebben zich in de tweede helft meer dan sterk getoond tegen dit Nederlands team. Terwijl ze nota bene overrompeld waren in het begin van deze wedstrijd. Oranje heeft het niet kunnen bolwerken. Ondanks de mogelijkheden die het had tegen Rusland. En verliest met 27-26. Music uit 1982 en More Than This. Het is half vier. Dit is Radio 1. E. De hoofdpunten met René van Maakom. De Syrische regering wil het Rode Kruis pas toelaten... als de gevechten in Couserre voorbij zijn. De hulporganisatie maakt zich grote zorgen over de situatie in de stad... die al twee weken wordt belegerd door troepen van president Assad. Zeker 1500 mensen in de stad kunnen geen kant op... en hebben volgens het Rode Kruis dringend hulp nodig. Syrië wil die geven zodra de gevechten voorbij zijn. In Leeuwarden is een man gewond geraakt bij een schietincident. Hij is zelf naar het ziekenhuis gegaan en is er volgens de politie redelijk goed vanaf gekomen. De man werd in het centrum van Leeuwarden meerdere malen beschoten vanuit een auto. Het is nog niet duidelijk of de gewonde man zelf ook heeft geschoten. En een koe is vannacht in Roermond in een zwembad gevallen. Die was losgebroken uit de wei en door de achtertuinen van een villa-wijk gaan struinen. Uiteindelijk dook je in het privé zijn wat van een huis. En ongeveer 10 brandweermensen moesten eraan te pas komen om met waterslangen het dier uit het water te hijsen. En dat zou voor de hoofdpunten van het nieuws. Radio 1. NOS langs de lijn. We zitten er klaar voor. Voor de derde beslissende wedstrijd bij de Mannen Oranje zwart tegen Rotterdam. Geert de Groot. Ja, dat Paul van As de bondscoach, die hier ongetwijfeld ook ergens aanwezig zal zijn... die zal niet met veel plezier naar zijn twee verdetten, naar Mink van der Weerde en Rob van der Horst kijken. Van der Horst is overigens niet in de basis gestart. Ook Mink van der Weerde zie ik daar niet bij. Ze beginnen voorlopig op de bank. Dus misschien dat Van der Heuvel ze achter de hand houdt voor als het echt, echt nodig is. Voorlopig moeten ze het doen zonder de twee Nederlands elftal spelers. En Paul van As, die weet dat er natuurlijk risico's aan zitten als je nog niet helemaal echt... Ge... Hersteld ben van een blessure. En je weet dat er over 14 dagen een groot toernooi in Rotterdam plaatsvindt: de World Hockey League, de halve finale in Rotterdam zal dat zijn. En... Van der Horst en Van der Weerde spelen dan daar natuurlijk een belangrijke rol. Voorlopig staan ze wel op de spelerslijst vanmiddag hier bij het duel tussen uh, Rotterdam en Oranjezwart. Dat uh, minuut geleden ongeveer is begonnen voorafgegaan door een enorme hoeveelheid vuurwerk dat uh, van Eindhovense kant nu al werd afgestoken. Alsof het uh, kampioenschap al gevierd uh, moet worden. Nou daar moeten ze echt nog twee keer 35 minuten en misschien nog wel een verlenging en shootouts uh, moeten ze daar nog op wachten in Eindhoven voordat ze dat kampioenschap op deze wijze kunnen gaan vieren. Het was wel een uh, emotioneel en uh, sfeervol begin van deze wedstrijd... ...met ook uh, zo'n 1500 toeschouwers uit Rotterdam aanwezig... ...apart gezet op de tribune in een, hoek, in een hoek waar ze gaan kijken naar de eerste strafcorner... ...die meteen al is gevallen na anderhalve minuut spelen. Mogelijkheid voor Jeroen Herzberger natuurlijk om te gaan scoren. Oranje-zwart op de lijn. De doelman uh, Jenniskens van Oranje Zwart uh, geeft uh, de mannen achterin nog wat instructies. Tegenwoordig gaan er dan allemaal handschoenen aan ter bescherming van de knokkels. Gaan er maskers op ter bescherming van het hoofd. Dat kost even wat tijd. Dat kost even tijd en daar wordt dan gesproken. En nu zet scheidsrechter Van Eert, die samen met uh, Koen van, Bongen, van Bungen deze wedstrijd fluit, zegt Van Eert vooruit. Oranje Zwart nu op de lijn gaat staan. Kijk ik naar de klok. Staat de klok op 33.20? Hebben we dus iets meer dan anderhalve minuut gespeeld. Eerste strafcorner voor Rotterdam om Hersbergen komt klaar. Komt Hersbergen, komt Hersbergen. Wordt de stop is van Jenniksens. De teruggesprongen bal komt bij Noels. Maar die krijgt hem er niet in. Bovendien een overtreding gemaakt door een van de verdedigers van Oranje Zwart. En nu komt de Australië Noels praten met uh, Reinoud Wolf. Wat moet er gebeuren? Hij rent hier naar uh, Wolf toe. De coach van uh, Rotterdam aan de kant. En de, die fluistert hem wat in het, uh, in het oor. En uh, Noels zal dat over gaan brengen aan Hertzberger. Kijken of Hertzberger weer rechtstreeks gaat nemen. Je zou zeggen, als je er al een 27 hebt ingelegd dit jaar, dan moet je hem gewoon rechtstreeks nemen. Maar misschien dat Reinoud Wolf een ander gaatje gezien heeft. In de defensie van Oranje-Zwart. 0-0 is het nog steeds. In de tweede minuut spelen we inmiddels. En de tweede strafcorner is voor Rotterdam. Rotterdam afgelopen zondag hier. in de verlenging verliezend uh, door een golden goal. Wordt nu de strafcorner genomen. Komt Hefberger weer rechtstreeks. En die gaat uh, voorlangs via een stik van Amsterdam. Deze van, van Oranje-Zwart moet ik natuurlijk zeggen, gaat hij naast het doel. De corner is voor Rotterdam en dat betekent dat voorlopig het eerste gevaar van Rotterdam kwam. Oranje-Zwart heeft dat overleefd en het is nog steeds 0-0. Het tennis dan weer op Roland Garros. 2-6 achter voor Tommy Robredo is vaak geen probleem, Mark Brasser. Nee, het lijkt er een beetje op alsof Tommy Robredo het tennis pas leuk gaat vinden. Als hij 2-0 achter staat in de set. Zij stond 4-2 achter in de derde set. Had een break-achterstand. Pakte vier games op een rij. Almagro, Nicolas Almagro, leverde twee keer zijn service in. En Robredo profiteerde optimaal. Wond dus de derde set. Ja, nou ja, goed. En we weten het, Tommy Robredo in vijf zetten ziet. Het zou zomaar kunnen. We zitten aan het begin van de vierde set. Het is 1-1. Almagro serveert. Is iets minder gaan spelen. Iets minder stabiel. Maakt wat meer foutjes. Misschien dat Robredo daar. Van kan profiteren. Het wordt dus opnieuw een, ja, toch wel een uitputtingslag. En de vraag is hoe die twee setters, die vorige twee setters die Robredo speelde, hoe hij die, die verteerd heeft. Hij heeft een berenconditie, dat is duidelijk, maar goed, of hij dat ook tegen Almagro kan, maar de rallies toch wel heel erg lang zijn, dat gaan we in deze set zien. NOS NOS langs de lijn, met Twan van Peperstraat. Next to me. Twee strafkoners in de beginfase van Rotterdam... maar oranje-zwart kwam met de schrik vrij. Geert de Groot. Hij kreeg daarna aan de andere kant een uh, mogelijkheid, die leverde niets op. En Bink van der Weerde, ik vertel het al, hij is er gewoon bij, de strafcorner-specialist. Staat niet in het veld, maar wordt gebruikt voor zijn specialiteit. Op het moment dat Oranje-Zwart over de middellijn komt, aanvallende stellingen uitkiest... dan uh, wordt uh, Van der Weerde snel in het veld gebracht, wordt snel gewisseld om te kijken en te hopen... dat als er een strafcorner komt, dat hij dan in ieder geval in het veld staat. De man die Oranje-Zwart zo nodig miste de afgelopen zondag, waardoor het echt moeilijk werd tegen Amsterdam... Vijf strafcorners werden er toen genomen door Oranje Zwart. Dat leverde geen van allen een doelpunt op. En als je weet dat je dan Van der Weerde in de ziekteboeg hebt... dan is dat natuurlijk uh, vervelend. Dan is dat uh, vervelend en lastig. En dan uh, baal je daar natuurlijk van. Vandaag is dat niet het geval. Van der Weerde zit gewoon op de bank en komt erin als Oranje Zwart de aanval kiest. Zoals nu op dit moment moet gaan gebeuren. Maar de bal blijft achterin, wordt breed gespeeld. Daar uh, Balkenstein. Marcel Balkenstein, de internationaal zoekt uh, op rechts uh, Paul Maas. Die speelt... De de laatste wedstrijd die er speelt, loopt van de stik af, loopt over de zijlijn. Maar Oranje Zwart blijft in balbezit. Een rustige fase in de duel. Je zei het al, van met de schrik vrijgekomen Oranje Zwart. Dat blijft, op dit moment blijkt dat ook wel in hun spel. Ze spelen voorzichtig, ze combineren wel overwogen. Ze nemen geen enkel risico tegen Rotterdam dat hier in Eindhoven tegen Oranje Zwart fel is begonnen. 7,5 minuut gespeeld inmiddels en het is 0-0 met een aanvallende... Mogelijkheid misschien voor Oranje-Zwart. En dan zie ik meteen Van der Weerde aan de zijlijn komen. En uh, die roept nu wie gaat er mij wisselen. Dat wordt Marcel Balkenstein die er nu uitgaat. Maar die wordt nu net aangespeeld met de bal. Dus deze mogelijkheid. Uh, ja, Oranje-Zwart is daar natuurlijk niet aan gewend. om op deze manier tactisch om te gaan met zijn strafcorner. Van der Weerde nu in het veld voor Bal te zijn. En dan wordt die strafcorner gegeven. Ja! En hij staat net in het veld. Ja, ik kan het heel goed constateren. Balkenstein staat uh, buiten het veld. Van der Weerde in het veld. En er komt een strafcorner. Dat was een uh, correcte wissel van Oranje-Zwart. En dat uh, betekent dat er nu een eerste strafcorner komt voor Oranje-Zwart. Na negen minuten spelen. Twee hebben we er al gehad van Rotterdam. Twee van Hertzberger. Die niets opleverde. Uh, en uh, Reinoud Wolf, de coach van uh, Rotterdam gaat nu vragen aan de technische begeleiding van deze wedstrijd vanuit de Hockeybond. Van, was dit correct? Was Balkenstein inderdaad op het moment dat de corner werd gegeven buiten het veld en stond Van der Weerde in het veld? En dat gaan we de hele middag krijgen. Daar moet een man speciaal op gaan letten, zegt Reinoud Wolf, een man van de KNHB. Dat die wissels allemaal goed lopen, want dat zal in het verloop van deze wedstrijd vaker en vaker gaan gebeuren. Van der Weerde niet fit genoeg om mee te spelen en of hij fit genoeg is voor de corner, dat gaan we nu bekijken... Want uiteindelijk ligt die bal klaar. Komt hij daar aangeschoven? Komt die bal aangeschoven? Daar komt Van der Weerde. Slecht gestopt daar. Oh, dat mogelijkheid gaat voorbij. Van der Weerde krijgt hem nu terug. Maar de corner wordt verprutst door de stopper Rashid. Mogelijkheid voor Oranje wordt over. 0-0. Beslissing bij de hockeyers moet dus vanmiddag vallen. Bij de handballers had hij gisteren ook kunnen vallen... Maar de handballers van Lions hebben in de finale tegen Volendam een derde wedstrijd afgedwongen. Limburg Lions won met 26-23. En Volendam verliest niet zo vaak, maar het gebeurt nu dus wel. Het is even wennen voor Tim, uh, Tom Schilder. Nee, uh, maar goed, je kan ook verliezen natuurlijk. Uh, Lions is een goede ploeg. En. Uh, ja, je staat hier uh, in uitwedstrijd En uh, ja, Lions hebben goed gedaan vandaag, denk ik. Uh, die waren gewoon wat beter als ons vandaag. Daar moet je gewoon niet eerlijk in zijn. Speelden jullie in de tweede helft te onrustig?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 dan dat jullie vandaag toonden. Nou, ja, weet ik niet. Uh, kijk, bij ons, uh, ja, de, de, de, ik denk dat er de bij ons iets minder uh, van afspat, omdat je gewoon uh, rustig probeert te blijven, weet je. Maar uh, ik denk wel dat wij gewoon uh, ja, alles uh, hebben gegeven vandaag. Maar Lions hebben gewoon beter gespeeld dan ons. We hebben gewoon te veel kansen gemist. Volgende week een derde wedstrijd. Eigenlijk verdient een handbal. Deze twee ploegen verdienen dat ook.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 We gaan het zien. Tom Schilder van Volendam. Derde wedstrijd dus daar bij de handballers. Keren wij weer terug naar Roland Garros... met de strijd tussen die twee Spanjaarden. Mark Brasser. Ja, prachtige strijd. Het is uh, genieten geblazen voor het uh, publiek op koers. Suzanne Lenglen die net ja, Nico Nico riepen. Daar ze in de vorige set nog voor Tommy Robredo. waren. zijn ze nu een beetje voor uh, Nicolas Almagro. Omdat ze zien dat de Spanjaard ja, het eventjes uh, moeilijk had. Ze hebben hier dus niet echt een favoriet. Ze willen gewoon een, uh, een mooie pot tennis zien. En dat is het uh, op dit moment. Deze vierde ronde partij tussen de twee Spanjaarden inderdaad. Tommy Robredo en uh, Nicolas Almagro. Ja, en Vooral Robredo daar heb ik toch wel respect voor. Als je ziet wat hij in het verleden uh, voor zijn kiezen heeft gehad. Uh, vorig jaar vijf maanden eruit geweest met een uh, beenblessure. Het jaar daarvoor ook een beenblessure. Toen speelde hij maar twaalf toernooien. En ja, als je dan ziet hoe die terug is gekomen en hoe die fysiek weer fit is geworden en hoe die dit allemaal weer aan kan. Ja, heel veel respect voor de 31-jarige Tommy Robredo. Die staat uh, 2-1 achter in de vierde set. Hij serveert zelf. Hij heeft uh, moeite om zijn service game binnen te halen. Het is uh, 40 gelijk. Hij heeft al een paar uh, gamepoints gehad, maar uh, Nicolas Almagro lijkt mee, misschien wel met de steun van dat publiek weer een beetje over het uh, dode punt heen te zijn. Het is dus nog uh, nog lang niet beslist hier op koers Suzanne Lenglen. 2-1 in de tweede set in het voordeel van Nicolas Almagro. En de Spanjaard, toen zijn allebei Spanjaarden. Hij leidt ook met 2-1 in sets. take Robert Palmer en best of both worlds. De Nederlandse handbalsters leken in de strijd om WK-deelname tegen Rusland op weg naar een stunt. Oranje leidde na een sterke eerste helft met 16-10, maar verloor uiteindelijk met 26-27. En daarmee lijkt de kans op een startbewijs voor het WK ver weg. Richard van der Waarde praat na afloop van de wedstrijd met kiepster Marieke van der Wal. Hoe kan het verval in de tweede helft ineens zo groot zijn? Ja, ik heb geen idee. Eerst zelf staan we er hartstikke goed. Super agressief wordt er hard aangepakt. En je ziet, we komen de kleedkamer uit dat het een beetje is ingekakt. En uh, dan komt Rusland gelijk terug. Ja, ik weet niet uh, hoe dat kan. of Het is gewoon echt heel erg jammer. Zij begonnen wat meer met uh, kracht nog te spelen. Wat, uh, wat fysieker werd het allemaal. jullie dekking stond ook minder goed dan in de eerste helft. Ja, je zag gewoon in de eerste helft dat de dekking hartstikke goed staat, agressief... We gaan uh, keihard erin en dan zie je ook dat, uh, dat ik de ballen makkelijker pak. En in de tweede helft zie je dat de verdediging minder wordt. En dat ik meer moeite heb om de ballen te stoppen. En ja, wat, wat daar het probleem van is, ik heb geen idee. Want dit Rusland kunnen wij in principe gewoon verslaan. Maar nu wordt het heel lastig, denk ik, volgende week. Ja goed, de wedstrijd volgende week is de tweede helft zo gezegd. eerste helft verliezen we meteen. We gaan daar gewoon wel met volle moed tegenaan. En ik denk ook zeker dat we een kans hebben. Tuurlijk, Rusland uit is heel erg lastig. Maar als wij gewoon zo staan als in de eerste helft, als wij de hele wedstrijd zo spelen, denk ik zeker dat er nog een kans is om ons gewoon te plaatsen voor de WK. Je geeft het al aan, het begon zo mooi. Jij speelde ijzersterk in de eerste helft. Anders was het verschil waarschijnlijk ook niet zo groot geweest. Maar aanvallend, met veel variatie, met veel druk, met veel snelheid... zoals jullie ook van plan waren. Ja, dat liep allemaal uitstekend. Ja, de eerste helft was eigenlijk perfect. Ja, wat je zegt, we stonden in de dekking sterk. Dat is ons ook een sterke punt van in de dekking sterk staan. En een snelle tegenaanval eroverheen. En dat ging hartstikke goed. En je ziet ook in de tweede helft dat we best wel kansen creëren. Maar dat de ballen er niet in gaan. En wat pech hebben met ballen op de paal. En ook de kiepster stond op de tweede helft meer ballen te pakken dan in de eerste helft. Jullie sluiten dan ook te geforceerd af. Zij maken veel makkelijke doelpunten. Is dat een verschil? Ja, dat denk ik inderdaad. Zij hebben inderdaad de, de ballen... De doelpunt, makkelijke doelpunten, ook in de tegenaanval omdat wij of, uh, fouten maken in de aanval. Waardoor zij dus snelle break kunnen lopen. En uh, ja, wij schieten de ballen eigenlijk te gemakkelijk en uh, te snel, te geforceerd. Hebben jullie hier vanmiddag een unieke kans laten liggen om Rusland met grote cijfers te verslaan? Of is dat te makkelijk gesteld? Nou, dat is inderdaad denk ik wel een beetje makkelijk. Je ziet gewoon in de eerste helft dat het hartstikke goed doen En dan moet je de tweede helft moet je gewoon voorhouden. We hadden inderdaad vandaag gewoon moeten winnen. Zeker gezien ons spel van de eerste helft. Dat kon in de tweede helft niet doortrekken. En je ziet gewoon ook misschien dat er wat vermoeidheid bij komt. En uh, ja, dat is gewoon heel jammer. Want we hadden eigenlijk vandaag gewoon Rusland moeten verslaan. Marieke van der Wal, Nederland verliest het met 26-27 van Rusland. We gaan weer naar Geert de Groot het Hockey. Oranje zwart tegen Rotterdam. Robert van der Horst nog niet gezien in het veld. Mink van der Weerde wel regelmatig. En uh, Michel Bruning, uh, scheidsrechter nog... Uh, vorige week of twee weken geleden bij de play-offs. Die uh, zit aan de kant te kijken. Hij is de scheidsrechtersbaas op dit moment. En hij zit aan de kant te kijken of die wissel van uh, van der Weerde... telkens goed wordt, uh, wordt uh, gedaan. Dat die man goed met zijn voeten buiten de lijn zit. Nou, dat is tot nu toe is dat allemaal gebeurd. Er zijn al een paar spelers van Rotterdam bij hem geweest... om te vragen of hij er uh, goed op wil letten. Dat is natuurlijk het grote item deze wedstrijd. Wedstrijd vanmiddag hier in Eindhoven bij Oranje Zwart. Of het kanon van de Weerde Oranje Zwart naar de landstitel kan helpen. Hij wisselt telkens als er een aanvallende actie is van Oranje Zwart. En Oranje Zwart is op dit moment in de verdediging. Dus van de Weerde aan de kant. En het is 0-0. And let's go watch her with me I'm at some movies But she don't seem to be gay And then she asks me Why don't I come to her flat And have some supper And let the evening pass by making records This time's a groovy high five I say yeah yeah That's what I say I say yeah yeah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 I'm surviving all the world, seven, you and me, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, pretty baby, I never need you to thrill. it's hard to tell you, because I'm trembling still, but pretty baby, I want you all for my own, I'm ready to leave those others alone, No need to ask me, if everything is okay, I got my answer, the only thing I can say, I say yeah, yeah, that's what I say, I say yeah, yeah, that's what I say, And turn the lights down more so that I can see We gotta gotta yeah, yeah, we gotta gotta And there'll be no one else alive in all the world, you and me Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, pretty baby. I never knew that you're through. It's hard to tell you because I'm trembling so. for pretty baby. I want you off on my own, you ready.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 Ooit nog gecoverd door Matt Bienco. Dit was Georgie Faye met 1964 en yeah, yeah Dan gaan we naar Roland Garros op Parijs... terwijl Mark Brasser kijkt naar twee Spanjaarden inmiddels met Wilfried Tsonga. Uh, jo Wilfried Zonga, dat gaat goed. Die speelt op het uh, Center Court. Speelt hij tegen Viktor Troitsky. Dat is een uh, Servier. Vier Serviers hebben we nog in het enkelspel. Uh, mannen en vrouwen. Natuurlijk Novak Djokovic ik bij de mannen. Nou, en deze Troitsky, dat is zijn nummer twee. Tibzarovic is uitgeschakeld. Bij de vrouwen hebben natuurlijk uh, Jankovic en uh, Ivanovic. Maar het gaat goed dus met uh, Jo Wilfried Zonga. Toch wel de hoop van de Fransen. Uh, die andere Monfils, die ligt eruit. Dus ja, hij moet het nu doen voor Frankrijk. Ondertussen op Lenglen. Ja, je zei, kijk naar twee Spanjaarden. Maar ik kijk even naar... Een... Spanjaard, terwijl ik ja, Tommy Robredo zie ik nu zitten. Die is even op de stoel gaan zitten van een uh, lijnrechter. Omdat uh, Nicolas Almagro uh, van de baan is gegaan. Uh, ik denk dat hij even moet uh, plassen. Hij heeft uh, keurig afgewacht. Want ja, dat is toch wel een ongeschreven regel. Ik, ik neem niet aan dat hij opeens spontaan uh, naar het toilet moest. Maar heeft keurig afgewacht tot zijn tegenstander uh, klaar was met serveren. Uh, het is namelijk een ongeschreven regel dat als je van de baan gaat... dat je dat niet doet uh, voorafgaand aan de service game van je tegenstander. Maar dat je dat doet voorafgaand aan je eigen service game. Dus dat je zelf een beetje je uit je ritme bent en dat je tegenstander in ieder geval niet gehinderd wordt. Het is ook wel even een lekker moment hoor voor Almagro om van de baan te gaan, want hij heeft zojuist gebroken. Hij leidt dus met 4-2 in de vierde set, staat er 2-1 in sets voor. Ja, en dan laat je je tegenstander even achter op de baan en die kan even over zijn zonde na gaan denken en hoe het toch kan dat hij zojuist de game verloren heeft. 4-2 dus in het voordeel van, nou daar is Nicolas Almagro alweer, die verontschuldigt zich nog even naar Tommy Robredo, goede vrienden van elkaar, dus er zal geen wrevel onderling zijn publiek grijpt dit meteen maar even aan om de wave in te zetten. Uh, het is dus gezellig hier op Lenglen. Fantastisch tennis. Uh, bij Vlaag heel erg goed tennis. En uh, het is mooi om te zien dat deze twee Spanjaarden allebei er volle bak voor gaan. Het is Nico Almagro die 4-2 voorstraat in de vierde set. Maar ja, derde set stond hij ook 4-2 voor en toen verloor hij vier games op een rij. Het is te hopen in ieder geval als je een fan bent van Tommy Robredo dat hij nog terug kan komen in de partij. Dat hij de set kan winnen. Dat we een vijfde set krijgen. Het zou voor het verhaal van Tommy Robredo op Roland Garros dit jaar ja, zou dat alleen maar mooi zijn. Goed, Almagro gaat dus serveren. 4-2 voor in de vierde. Hij leidt met 2-1 in sets. Tom Jelter Slachter is als derde geëindigd in de openingsetappe... van de rittenkoers Criterium de Dauphiné. De Blanco-renner moest naar 121 kilometer. Alleen de Belg Johnny Meersman en de Canadese ritwinnaar David Vieux voor zich dulden. Slachter pakte met zijn derde plaats ook wel trouwens de leiderstrui... in het jongere klassement. Even geen verbinding met Oranje-Zwart. De wedstrijd tussen Oranje-Zwart en Rotterdam. De derde beslissende wedstrijd bij de hokiers. Het staat daarna na een minuut of 25 spelen in de eerste helft... nog altijd 0-0... En zometeen het vervolg na vieren dus van die hockeywedstrijd. Als mede het tennis op Roland Garros. Kortom, genoeg te doen dus straks nog op Radio 1. Dat je de taal van de kerk spreekt. Dat je weet wat die mensen beweegt. Dit is de dag. Een tafel met spraakmakende Nederlanders over het nieuws van de dag. Met boeiende verhalen van gewone mensen. Op het moment dat er een dramatisch of een bijzonder verhaal aan kleeft, is het voor ons interessant. En vonkende meningen. Het is natuurlijk ook een strijd om identiteit. En Nederlanders zijn heel bang dat ze een deel van die identiteit gaan verliezen. Voor elk probleem is meer dan één oplossing. Het is alleen de kunst om de oplossing te vinden. Maandag tot en met donderdag van 2 tot half 4 in Dit is de dag. Radio 1.